1 uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De directeur van het genootschap Onze Taal betreurt het... dat hij loslippig is geweest over de troonrede van dit jaar. In met het oog op morgen op Radio 1 beklemtoonde directeur Smulders... dat hij niet heeft gezegd dat de toon van de reden dit jaar somber is. Hij leest al 26 jaar een conceptversie om te kijken of er taalfouten in zitten. De inhoud moet geheim blijven, maar Smulders vertelde er toch over... tegen Omroep Brabant. Hij zei onder meer dat er in de tekst geen nietzeggende cliché's staan... terwijl mensen dat misschien zouden verwachten... omdat er nog geen nieuw kabinet is. In Arizona zijn naast een gecrashed vliegtuig drie lichamen gevonden. Er wordt vanuit gegaan dat het gaat om de twee Nederlanders en de Amerikaan... van wie het lesvliegtuig sinds donderdag vermist werd. Het toestel is in onherbergzaam gebied tegen een rots gevlogen. Het vliegtuig, met aan boord een 19-jarige KLM-piloot in opleiding en een Nederlands instructeur, steeg donderdag op van de luchthaven bij Phoenix. Sindsdien was er geen contact meer. In het buitengebied van Valkenswaard is een straaljager neergestort. De twee inzittenden konden zich met de schietstoel in veiligheid brengen. Een van hen raakte bij de landing met zijn parachute licht gewond.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 Ja, Hartelijk welkom voor de allereerste keer bij de wereld van Filemon. In dit programma zoeken we bepaalde zaken uit hoe ze in het buitenland werken. Dit aan de hand van nieuws of van dingen die jou zijn opgevallen in het nieuws of in het dagelijks leven. Dat maakt niet zoveel uit. We maken vier reizen over de wereld en telkens behandelen we een ander thema. In het eerste uur gaan we het al hebben over vreemde verboden in het buitenland. En we gaan kijken hoe verjaardagen gevierd worden overal ter wereld. Ja, en ikzelf ben een enorme wijnliefhebber, dus ik neem elke zaterdagnacht ook een uh, wijntje mee. Dat hoort nou eenmaal bij de nacht. Uh, het is uh, deze keer een Turkse wijn geworden, want we gaan zo meteen uh, ook op wereldreis naar Turkije. Uh, het is een wijn uh, van Cabernet Sauvignon, dat is de druif. Uh, en uh, ook van Eukeskeuzu. Ik spreek het waarschijnlijk helemaal verkeerd uit... maar dat is een Turkse druif en dat symboliseert eigenlijk een beetje Turkije. Twee werelden die elkaar ontmoeten, de westerse wereld... en de meer exotische wereld. En de wijn die draagt de prachtige naam Karma. Maar voordat we op wereldreis gaan... gaan we eerst even een hele korte vakantie vieren in Spanje. En dat doen we met de muziek van Café Quigano En zij zingen het nummer La Loda. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. En almas para Que no perdona es el tiempo de la fruta y la pintura, zomerse klanken uit dat heerlijke land Spanje. Ja, vandaag kwam er echt bizar nieuws, vind ik zelf, uit Tsjechië. Sterke drank wordt daar namelijk uh, verboden. En dit omdat 19 mensen de dood vonden... omdat ze met uh, eigen gestookte drank hadden zitten kloten. Daar zat uh, methanol in. Dat is eigenlijk uh, een stofje wat uh, ik vooral ken... als ik mijn huis aan het verven ben. Dat zit in de verf. Ja, En uh, ja, als je dat uh, veel gaat drinken, dan ga je dus hartstikke dood aan. Uh, dus uh, ik vroeg me af, uh, wat zijn rare verboden over de wereld? Uh, en Eerst gaan we een hele lange vlucht maken. En dan gaan we naar een land waar nog niet zoveel mensen ooit geweest zijn, denk ik. Bangladesh. En uh, daar zit uh, Karel. Karel, goedenacht. Goedemorgen. Ja, ja, Hoe laat is het daar? Uh, het is net vijf uur geweest. Vijf uur. Karel, wat doe jij in Bangladesh? Uh, ja, ik ben uh, expertvrouw eigenlijk. Mijn, uh, mijn vrouw die werkt hier uh, op de ambassade. En uh, ik uh, ben met hem meegegaan en ik uh, zorg hier een beetje voor het huis en zo. <lacht> een huisman in Bangladesh, dat had je vast niet voorgesteld ja. toen je 16 was? Uh, nee, niet echt. Maar het bevalt me heel goed. En, uh, nou ja, goed. Het is hartstikke leuk hoor. Ik heb alle tijd om hier lekker door Dhaka, dat is de hoofdstad van Bangladesh. Uh, om meer door de stad te trekken. Ik ben uh, op onderzoek naar marktjes, naar leuke, di leuke dingen. Ik, uh, ik vermaak, me, vermaak me heel goed. Nou, dat lijkt me een hele mooie levensinvulling. Kan je uh, beschrijven wat je op dit ja. moment ziet? Wat ik op dit moment zie, is eigenlijk een vrij lege kamer. Want we zitten hier nog niet zo lang. <laughs> en het is helemaal donker en de gordijnen zijn nog dicht. Uh, ja, de wereld moet nog... Uh, wakker worden hier in Bangladesh. Dus qua view had je net zo goed in Nederland kunnen zitten? Nou, wat dat betreft wel. En als ik ook als ik naar buiten kijk, dan uh, ja, is er, gebeurt er nog niet zoveel. Hey, we hebben het over uh, bijzondere dingen die in het buitenland verboden zijn. Uh, is er in Bangladesh ja. iets geks verboden? Ja, nou, wat, je, uh, wat je eigenlijk meteen wel merkt is dat het verboden is om alcohol te drinken. Uh, Bangladesh is een, uh, een moslimland. Oh, dat is niks voor mij. Dus uh, ja, geen alcohol uh, officieel dan. M maar uh, je zegt officieel waarschijnlijk niet voor niks? Nee, uh, dat zit als volgt. Het is voor buitenlanders uh, is het mogelijk om hier alcohol te komen kopen. Dan moet je naar een speciale winkel uh, waar, waar, alleen, waar je alleen met een buitenlands paspoort alcohol kunt kopen. Maar daar slaat dan ook wel heel veel belasting op. Wat betaal je, je voor, dat voor, dat voor een, voor... een treedje ja, ja. bier betaal je zo ongeveer 35 euro. Nee. V 35 <laughs> euro. Nee, dan heb je gewoon een sixpackje, zeg maar. Nee, dan heb je wel 24. Maar uh, dat valt dus wel even tegen. Oh, Oké, okay. ja. Maar als je echt zin hebt, dan heb je dat natuurlijk wel voor over. Nee, ja, zeker. En uh, ja, dat, het zorgt ook een beetje voor een raar sociaal, sociaal leven hier... want er is geen uitgaans, uh, uitgaansleven. Er zijn geen clubs, er uh, zijn, geen, zijn, geen, zijn wel restaurants... maar daar kan je ook geen uh, alcohol krijgen. Maar wat doe je dan als je dus jong bent je, en het je, is je, zaterdagnacht ja. bijvoorbeeld... Ja, maar nou, het is nu zaterdagnacht en dan kan je gewoon eigenlijk nergens heen om te drinken. Tenzij je thuis hebt ingeslagen. Maar wat je, wat je dus ziet is dat er allemaal buitenlandse clubs zijn. Mm -hmm. Dus de Hollandse club, de Duitse club. Uh, en die mogen wel alcohol inkopen. En dan moet je lid worden van zo'n club. En dan kan je daar naartoe om te eten, om bij het zwembad te zitten, om te tennissen. Nou ja, je ziet het misschien wel voor je. En om te drinken. Ja, en dat zijn dan echt eilandjes eigenlijk in het land? Nou ja, de, ja. en dat is eigenlijk zijn eigenlijk eilandjes in deze stad. En dan buiten deze stad zijn die uh, voorzieningen er eigenlijk helemaal niet. Hey, en ik hoorde ook dat het in Bangladesh in de zomer verboden is om een stroptas te dragen. <laughs> ja, dat klopt. Zijn... <laughs> uh, we hier, uh, ze hebben hier een aantal regels die zeg maar, naar buiten worden uitgelegd als groene maatregelen. Uh, dat is inderdaad uh, zakenmannen, die mogen geen uh, stropdas en geen uh, jasje aan. Want dan uh, krijgen ze het te warm en dan willen ze de airco te zacht zetten. En dat legt zoveel druk op het stroomsysteem dat, je om, de uh, dat om de haverklap de stroom uitvalt... Dus dan zeggen ze zomers, dan uh, mogen ze alleen maar een, een, een, een shirt aan en een broek. En dan is dat het. De, maar... Je mag de airco ook niet lager zetten dan 25 graden. <laughs> Hoe controleren dat ze dat dan? Ja, dat, dat, uh, dat is heel raar. Maar uh, op, bij de overheid, uh, bij de lokale overheid, is er dus controle op. Dan uh, komt je leidinggevende je kamer binnen... En die kijkt even of je airco niet te zacht staat. Een soort zweetpolitie. Ja, dat is heel raar. En, en, en helpt dat echt? Helpt het echt om, om nou, minder energie nee. te, te, te verbruiken? Uh, nee, want de infrastructuur is zo slecht. Er is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk elke dag drie of vier uh, power cuts. Mm -hmm waardoor gewoon uh, klik de stroom uitgaat uh, door de hele stad. En dan blijft die ook een uur uit. En dat betekent dat er, uh, dat er overal worden... door de hele stad worden generatoren opgestart. En dan uh, heeft iedereen één lampje om bij te werken... of om uh, dingen bij te doen. En waar heb jij het meest uh, moeite mee met uh, het officiële alcoholverbod... of uh, het verbod op de stropdas in de zomer? Nou... Uh, geen van beide, want <laughs> ik heb een paspoort, dus ik kan af en toe alcohol halen. Uh, de Nederlandse club kan hier goed uit de voeten. En ja, zoals ik al zei, ik ben een uh, expertvrouw, dus het enige wat ik hoef te doen zijn cocktails drinken bij het zwembad. En daar heb ik geen stropdas voor nodig. Dus dat ga je zo meteen weer doen? Nou ja, precies. Als de zon weer gaat schijnen, dan uh, zie ik het wel. Nee, maar ik uh, denk dat het toch wel vervelend is dat er niet een uitgaansleven is. Het zou wel prettig zijn als je hier... Uh, Ergens uh, s'avonds uh, naar een leuke, leuke tent kan en wat kan drinken, maar ja, helaas. Maar je kan toch in, in dat, in dat Hollandhuis? Of is dat niet gezellig? Uh, ja. Ja, ja, dat is wel leuk, maar dat is meer echt een sociaal ding... waar ook gezinnen en families uh, bij elkaar komen. Ja. Uh, dus het is niet echt, dat, dat, je daar, dat, daar echt soort, dat je daar kan dansen of kan feesten. Nou, het is uh, mij geheel duidelijk. Ik uh, hoop dat de zon uh, snel gaat schijnen... en dat je lekker uh, met je cocktail bij het zwembad kan liggen. Nou, een hele, uh, heel, heel relaxed. Een, een hele goede nacht. Wij gaan verder vliegen. Wij gaan, dankjewel. Uh, Succes. Ja, dankjewel. Fijne nacht. En uh, proost alvast. Ja, wij gaan helemaal de oceaan over. Wij gaan naar uh, Amerika. Want uh, daar zit uh, Timo uh, Blanksma. Goedenavond, Timo. Nou, ja, goedemiddag, Nacht. Ja, hoe laat is het daar? Ik zie vier uur middags nu. Vier uur middags. En wat zie je op het moment voor je? Wat ik op het moment voor me zie, is uh, een rode vriend van mij... en een lang strand waar een paar mensen op liggen. Oh, heerlijk. Dus, uh, we zitten te chillen. het ja, is 30 graden hier dus. Dat is niet verkeerd. 30 graden. En je lag lekker op het strand... en dan moet je bellen met een radioprogramma in Nederland. <laughs> ja, ze hebben het voor gevraagd en uh, tuurlijk. Maar uh, wat is er daar uh, verboden wat je, wat je gek vindt? Wat hier verboden is? Nou, wat wel, wat wel gewoon heel erg jammer is, is dat je niet in het openbaar mag drinken. Dat mag in Nederland natuurlijk ook niet, maar wat in Nederland wel vaak gebeurt, is gewoon een biertje drinken op het strand. Ja, ja zeker. Um, en aangezien je verwacht van de westkust, die zo lang is, echt een gigantische kustlijn vanaf L.A. naar Santa Barbara, waar ik zit, mm -hmm. uh, ja daar wordt gewoon niks op het strand gedronken, want de politie checkt veel. En dat zijn behoorlijk bo hoge boetes. Wat is, wat is een boete bijvoorbeeld? Um, nou, je krijgt niet direct een getal, maar je moet dan dus ook direct voorkomen. En dan gaat het ongeveer inschatten en dat zal tussen de 200 en 250 dollar zijn. Zo, so, dat is... Ja, dit is, dat is vind ik ook altijd wel gek als ik in Amerika ben. Dat wordt dan het land van de vrijheid genoemd. En, ja. en, en, en er zijn nergens zoveel regeltjes als, als in Amerika. En iedereen kent die regeltjes ook precies. Ja, dat is heel bizar inderdaad. Want in Nederland mag je inderdaad ook niet officieel op straat drinken. Maar volgens mij weet niemand dat eigenlijk. En iedereen doet het nee, gewoon. Ja, precies. Ja, mensen doen het gewoon, ja. ja en hier zijn ze inderdaad heel wat van de regeltjes. En iedereen houdt zich daar ook aan? Nou ja, wordt er zijn hier ook vaak barbecues op het strand en dan wordt er wel gedronken. Maar in de welbekende van die van de Red Cups, die ja. je vaak ziet in films ook en zo, en daar zit dan ook in. Maar er wordt altijd wel opgelet of dat er uh, politie in de buurt is of zo. Heb je al een keer een boete gehad? Ik gelukkig niet, mee want ik krijg ook direct een driejarige rijontlegging en dat zal voor ons niet heel funsig zijn. Nee, want dan is je... Wat studeer je daar? Ik zit hier in de filmproductie. In, wat, sorry, je viel heel even weg. Waarschijnlijk een beetje zandstrand in je telefoon. Oh, film videoproductie. Hey, ja. en videoproductie. En ik hoorde dat je uh, in L.A., ik weet niet of jij daar iets van af weet... dat je ook niet mag frisbier op het strand. Ja, ja er zijn heel veel van dat soort gekke regeltjes hier zo uh, in, rond in deze staat vooral. Maar inderdaad, je mag je niet frisbeeën... tenzij je toestemming krijgt van een, uh, een lifeguard <laughs> die op het strand loopt. <laughs> dat is toch ook... Dan, ja, het is, Papa, is mag ik frisbeeën? Ja, ja, doe maar. Een half uurtje en dan, uh, dan bergen we maar weer op. Ja, ja, dat ja, is heel raar. En ja. Uh, ja, je hebt nog meer van die gekke regels. Noem eens wat. Want wij horen ook, um, vrouwen mogen niet in een badjas auto rijden. Nee, dat vind ik ook vind, vind, vind, ben ik helemaal mee ja, dat, eens. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik echt niet kunnen. Nee, maar, maar dat, om, omdat hij dan die, die scherp zeg maar, dan, dan in het versnellingspook komt of zo. Of waarom is dat? Ja, ik heb geen idee. Dat slaat in ieder geval nergens op. En uh, er zijn meer van dat soort regels even denken. Ja, ja, de, ja Er zijn hier geen sauna's? Oh. Die zijn openbaar, in het openbaar dus verboden. Oh, is dat omdat ze bang zijn dat er dan uh, ge gevreden wordt? Ja, nee, ja, hypocriet. Ik vind het echt typisch Amerikaans. man. Ja, en, en, en uh, uh, je mag ook niet uh, in de bibliotheek mag je ook niet skateboarden. In de bibliotheek, ja, nee, dan mag je als je niet skateboarden. Dat staat voor iedere bibliotheek als groot bord dat het verboden is om binnen te skateboarden. Terwijl je zelfs de weg daarnaartoe al niet mag worden, gaan, ze toch nog even aangeven. Dus ja, dat is ook zo typisch in Amerika. Had je dat nou verwacht van Amerika? Um, nou, ik wist wel dat er hier wel wat raar regeltjes waren, maar niet dat ze ook zo in dagelijks... dat ze gewoon dagelijks de orde aan de pas komen. Dat je gewoon denkt van ja, waarom is dat nou zo? Ja, want het wordt er wel minder gezellig op, lijkt me. Ja, ja, ja, bijvoorbeeld die strenge regels op alcoholgebruik en zo. Dat, is, ja, dat verpest natuurlijk wel een heleboel. Ja, ja ik was één keer voor, voor mijn werk op Hawaii. En, ja, dat denk je, dat is een soort van tropisch paradijs. En daar mag dan ook helemaal niks. Er zijn geen strandtenten. In discotheek maar... mag je op bepaalde plekken wel met je biertje staan. op andere plekken word je weer ongeveer weggeschopt door, uh, door een beveiliging. Dat is echt heel bizar. Ja, dat is, dat is zeker jammer. Zoals hier ook, ik sta nu op een strand... En... Zover ik kan kijken zie ik strand, alleen er is gewoon geen één strand, denk je. Word je nou niet heel rebels van al die regels? Um, nee, ik ben al over de 21 Dus uh, Wij kunnen ook gewoon makkelijk naar een barretje toe of zo, maar er ja, komen dus ook veel studenten die 18 zijn. Ja. En dus in Nederland, <laughs> Nederland mogen drinken. Maar hier, absoluut niet. <laughs> nee, en, en zijn er ook studenten die dat dan niet, niet, niet in Nederland goed gecheckt hebben? Ik denk dat eigenlijk de meesten dat niet eens weten, die hier komen. Oh, dan baal je. Dan denk je, oh, 18, ik ga uit huis, ik ga helemaal los. En dan kom je naar Amerika, dan ja. mag je nog niks. Ja, die gaan even terug in de tijd. Maar uh, al met al toch wel een leuk land om te zitten? Het is wel heel erg mooi. Californië zelf is echt geweldig. Het heeft echt alles. Hele mooie natuur. Maar als je zegt de mensen, ja, dat is niet mijn ding. Nee. Kunnen... En de regels en alles. Dat... Ik ben heel blij met Nederland. Ja, ja, in Nederland heb je dus wel al die regeltjes, maar niemand houdt zich er gewoon aan. Ja, het is gewoon wat soepeler en ik vind dat ook beter. Dat je... Er zijn regels, maar je moet. het is een richtlijn. Het is niet een exacte... Ja, het is een leidraad, ja. inderdaad. Precies. Ja, want zijn die mensen in Amerika, zijn die, uh, die noordburgerlijk ongehoorzaam? Uh, ze zijn het wel. Ja, kijk, die Amerikanen denken zelf natuurlijk ook achterlijk veel. En ja. op de strand Soms zie je ze in groepjes staan, maar... Het is, het is heel apart hoe die Amerikanen er zelf niet omgaan. Want de ene keer zijn ze heel streng, en op het andere moment hebben ze de volledig gelak aan. Ja. Wat ga je nu doen? Ik loop nu terug naar de auto, want dan mogen we mogen hier maar 90 minuten parkeren. Dus die gaan we verplaatsen. <laughs> Weer een regeltje. <laughs> nou, uh, veel plezier met verplaatsen. En uh, ik zou zeggen, ga nog even lekker op het uh, strand liggen met een watertje. Jo, dankjewel. Doeg, hoi. Hoi, hoi. Ja, dan gaan wij verder uh, van Amerika naar. Uh, Thailand. Dat is een enorme uh, vlucht. Daar zit uh, Denise. Hoi Denise. Hoi. Oh, kan je even jouw achternaam uitspreken? Want ik kom er niet uit. Ja, mijn achternaam is Chinagol. Chinagol, Denise Chinagol. Ja, Shinagol. Dat is Oostenrijks. Ja, ah, Oké. Okay. Die Kiespijker in het Nederlands. Dat is een hele gekke achternaam. <laughs> maar je bent gewoon Nederlands? <laughs> ik uh, nee, ben eigenlijk Oostenrijks, ja. Oh, nou, dan spreek je heel goed ja. Nederlands voor een Oostenrijker. Ja, nou. Dankjewel. Um, wat zie jij op het moment voor je? Um, ik, als ik naar buiten kijk naar mijn raam... dan zie ik allemaal regen helaas vallen en hele natte straten. Oh, maar dat is in de tropen ja. is, dat wel, is regen altijd wel veel leuker. Dat, uh, dat, daar heb je zeker gelijk in. Het ja. geeft wel een ander gevoel Absoluut. als hier maandagochtend in de spits... en dan zo'n donkere, regendag? Ja, want het is hier nooit echt heel erg koud. Dus dat, uh, en er en waait ook niet zo veel wind als in Nederland. Dus is het eigenlijk niet zo erg, inderdaad. Nee. Nou, van, van Thailand weten we dat ze hele strenge regels hebben... wat betreft, uh, wat betreft drugs. Maar uh, zijn er uh, nog meer gekke regeltjes waar wij misschien weinig van weten? ik hoorde toevallig het verhaal over Amerika. En ik moest er echt heel erg om lachen omdat het me heel bekend voorkomt. Ik ben ook wel eens in Amerika geweest. Mm -hmm. En hier is het eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dat idee hier heb ik, ik ook altijd. Heel... Ja, nou, er zijn hier wel een heleboel regeltjes. Um, maar er wordt gewoon niet zo streng aan gehouden. Ik bedoel, ja, je mag hier niet te hard rijden. Maar hoe hard je precies mag rijden, dat is niemand echt bekend. Ik heb ook bijvoorbeeld nog nooit een boete ervoor gekregen. Ik ken ook niemand die een boete voor te hard rijden heeft gekregen. Zoals bij ons krijg je gelijk, weet ik veel. Wordt je rijbewijs afgenomen als je te hard rijdt. Um, een helm moet je eigenlijk dragen. Ook als je op de snelweg rijdt met je brommer. Maar ach, als je geen helm draagt is het ook niet zo erg. Of je moet een boete betalen van 200 baht. Wat ongeveer 5 euro is. Ja, maar wat hebben al die mensen in Bangkok Hilton dan gedaan? In Bangkok... Oh, in, het, uh... in de gevangenis. Uh, gevangenis, ja, ja, ja. Nou, dat zijn inderdaad vooral uh, mensen die opgepakt zijn voor drugs of moord. Dat is natuurlijk ook uh, niet goed als je dat doet. Um, maar vooral wat hier vooral heel streng um, nageleefd wordt, is het Koningshuis. De, de, de regels omtrent het Koningshuis. Als je iets, een beledigende opmerking maakt over de Koning, um, nou, dan ja. Ja, kun je het al heel gauw vergeten. En, Dan zul je ook een normale, een normaal gezien vijf doen dat ook helemaal niet. Als je, die, die kunnen dat niet eens over hun lippen krijgen... om iets slechts te zeggen over de koning. Omdat ze zo zijn opgevoed. Dus dat, er worden ook helemaal geen boetes voor uitgedeeld... want ze durven dat gewoon niet. Ja, nee, nou ja, het gebeurt... Waarschijnlijk wel, want er, zijn, er worden wel mensen opgepakt, zeg maar. Mensen die anders denkend zijn. Maar het zijn vooral buitenlanders die daarvoor beboet worden. Omdat ze bijvoorbeeld gekke dingen doen die ze waarschijnlijk ook niet weten. Zoals um, geld in hun sokken stoppen. En je voeten zijn het meest, is het meest onreine uh, lichaamsdeel van, uh, van je lichaam. Want op dat geld en, staat, um, sta staat op, iemand uit het Koningshuis afgebeeld. En dat stop je dan bij je voeten. Ja. Oh yeah, Inderdaad, dat... alleen de koning. Er is, wordt, wordt eigenlijk verder niemand afgebeeld van koning. Ja, daar dus zou je toch ook nooit koning? aan denken. Ja, ik, volgens mij heb ik daar ook wel eens geld ja. in mijn sok gestopt. Maar ik heb nooit aan gedacht ja, dat, dat ik er echt... iemand mee beledigde. Dat is echt heel heel erg als je dat doet. Of geld in je BH stoppen bijvoorbeeld. Je mag jou helemaal niet praten over de koning. Ik uh, twitterde onlangs eens um, dat ik... Um, zo blij ben met Nederland um, dat, dat je daar je, je recht hebt op meningsuiting. En dat het hier helemaal niet kan. Dat als je hier iets verkeerd zegt over de koning, nou, dat je dan tegelijk um, aangesproken wordt. En toen kreeg ik een telefoontje van mijn tijdse vriendin. Ik, ik had mijn tweet op in het Nederland gepost. Zij kan niet eens Nederland, maar ze zag dat ik over de koning had geschreven. En ze zei... Oh, je mag echt niks over de koningstweet, hoor. Dat moet je echt gelijk delieten, want uh, dat wordt allemaal uh, geprotocoleerd. En als ze erachter komen, nou, het zal dan nu niet zo erg zijn... maar ook verhangs, hoor. Uh, als maar je kan je dan ook iets... verraden worden, zeg maar, door, door, door kennissen of buren? Nou, daar heb ik nog niet echt van gehoord. Maar ik denk theoretisch dat het wel zou kunnen, ja. Want als, als uh, mensen uh, uit Thailand bij elkaar zitten, gewoon informeel... dan wordt er toch wel eens een keer iets negatiefs over de koning gezegd? Nee. Echt helemaal ja, dat, niet? Dat, Nee, dat... dat nee. Dan kan je dan echt in de gevangenis komen? Het, over de, het koningshuis, over de print bijvoorbeeld en over de koningin... dat kan wel eens dat ze daar ik zeg, een beetje negatief over uitlaten. Maar over de koning? Nee, dat kan echt niet. Maar wat zou dan bijvoorbeeld kunnen gebeuren als ik daar op straat loop... en ik zeg uh, de koning van Thailand is stom? Ik zeg maar even heel braaf. Uh, nou, is het gewoon een Nederland, zeg. Dan is het niet zo erg. <laughs> nee, maar, ik zeg... niemand is. maar het is hier wel eens gebeurd dat een, een verhang, een buitenlander... zoals we uh, buitenlanders hier noemen... Uh, in de kroeg echt helemaal uit het dak ging, zeg maar. En, en een, in dronkenschap een tijd probeerde te professieren... met fuck ah, de King en uh, wat een en we, we is really a sucker. En die is gewoon helemaal in elkaar geslagen. Eh, onder de bar terechtgekomen En niemand die hem ook geholpen heeft. Want in die bar waren alleen Matthijs. En die hebben hem gewoon lekker onder de bar laten liggen. Niemand weet wat er verder uh -huh. met hem gebeurd is. En... Um, ja. Maar dat is wel dat echt Belang Thailand. Dat is, dat is mij ook wel eens opgevallen. Alles kan en alles mag daar. Maar ik heb een keer, ja. er was een feest waar weet ik veel... alles wat je kan verzinnen, wat op een feest kan gebeuren, gebeurde daar. En er zat één ja. Thai die ging uh, tegen een tafel aanplassen. En die werd me daar te grazen genomen. Er kwamen echt een paar van die soort kickboks-jongens kwamen opeens over de tafels gerend. En die jongen is ja. er zo hard uitgeslagen... dat je denkt van, die ja. mensen die altijd zo vredelievend lachen... en alles is leuk en alles is goed... Ja. Die kunnen in één keer omslaan. Die kunnen inderdaad in, een, in één keer omslaan, ja. Maar dat is ook echt zo. Alles kan en alles mag. Zoals die jongen die net vertelde over Amerika. Dat kan je je helemaal niet voorstellen. Iedereen drinken, ja. Er zijn nog van die speciale feestdagen. Um, als de koning jager is, verliezen een feestdagen. Waar je mag drinken. Maar zelfs dan mag je drinken. Ben je zelf, ja, je zelf, zelfs, ben je zelf wel eens de fout ingegaan wat betreft het Koningshuis? Ik, um, Nou ja, die ene tweet bijvoorbeeld. Maar verder, uh, nee. Maar, maar was Klip je toen wel niet. even bang dat je, dat je dacht van... oei, ik, uh, ik kan een hele grote boete krijgen of in de gevangenis komen? Was je wel bang? Um, ja, natuurlijk. Je gaat wel nadenken. Als gelijk je vriendin al belt van... Uh, hey, kijk uit met dat soort dingen, dan denk je wel... wow, uh, ik tweet er gewoon eigenlijk zelfs... nou ja, nou, ik weet niet, ja, niet echt positief... maar gewoon heel erg neutraal. Gewoon Dat wij in Nederland heel erg blij mogen zijn... Alleen dat, zei ik. En zei gelijk, kijk uit. Ja, ja, Dan ja. denk je wel echt goed na. Nou, Wij zijn uh, inderdaad dolblij met ons koningshuis. Maxima, die gewoon <lacht> door de grachten gaat zwemmen. Wat een heldin. Nou, In Thailand, <lacht> ik, ik, uh, ik begrijp het heel goed. Je mag niet moorden, je mag geen drugs gebruiken. En je mag niks negatiefs over het koningshuis zeggen. Een hele goede dag, ja. Denise, dankjewel. Wij gaan heel even een noodlanding maken in Italië. En dat doen we met de muziek van Zugero. En hij zingt Il Follow. Ja, dat Suikerzoete muziek uit Italië van Zucchero. Hij zong Il Follow. Radio 1, BNN, de ja. wereld van filemon. Iedere nacht laten we ook twee luisteraars aan het woord over iets dat hen is opgevallen of iets dat zij willen weten over bepaalde landen. En eh, als het goed is heb ik nu aan de lijn op dit late uur nog Kelsey Kel. Hallo, ben je daar? Hi, ja, ik ben hier. Wat was jouw vraag? Nou, mijn vraag was... Um, uh, ik ben laatst 22 geworden. En, uh, nou ja, Nederland... Nederlandse verjaardagen zijn allemaal kringverjaardag, kaas en worst met vlaggetjes. Oh, ja, ja, ja, ja. En ja. ja, dat vind ik allemaal niet heel bijzonder. Dus ik vroeg me juist af, hoe doen mensen dat in het buitenland? Maak je er echt een feest van? Maar als jij je verjaardag, verjaardag viert, dan doe je toch wel iets anders dan in een kringetje zitten en kaas en worst heten? Ja, ja, dat wel. Maar dat is echt zo'n typisch Hollands iets. Ja, ja, ja. Weer. En dan zo met in een kringetje en dat het gesprek de hele tijd doodvalt. Ja, ja, dat je iedereen maar een beetje vraagt van, nou, hoe is het bij jou op het werk ja. leven uh, Gaan jullie nog op vakantie? Ja, dat soort ongemakkelijke vragen, ja. ja dat, is niet, dat, is niet, dat is niet leuk. Maar hoe vier jij je uh, verjaardag? Ideaal gezien? Ideaal gezien, ja. Ideaal gezien in het buitenland. <laughs> en, en als je het in Nederland uh, viert, wat doe je het liefst? Um, nou, ik ben echt bijna altijd uh, rond Lowlands-jarig, dus dat is meer mijn uh, okay. verjaardag dan. Maar dat kan ook wel weer jammer zijn. Want dan iedereen is bezig met het festival. En dan zijn die artiesten misschien belangrijker dan jij. Oh ja, maar dat vind ik dan niet zo erg. Mijn eigen verjaardag vind ik nooit zo heel bijzonder. Nee, maar dat vindt... Dat, vindt wel, dat is ook iets Nederlands. Want dat vindt dus iedereen. N ja, niemand ja. zegt van... Dit is de belangrijkste dag in het jaar. Want ik ben jarig. <lacht> nee, nee. Ja, een beetje meer ego moeten moet ik zeggen, denk ik. Ja, zo word je ook altijd uitgenodigd. Van ja, ik ben dan een jarig. Ja, zie maar als je langskomt. Als je geen tijd hebt, ook goed. Uh, ik ga niks speciaals doen. <lacht> Misschien komt het daar wel vandaan. Dat wij als Nederlanders ons niet gewoon op de voorgrond willen zetten. Gewoon willen zeggen van ik ben jarig en iedereen moet aandacht voor mij hebben. Ja, misschien is wel het, het, het doe maar gewoon en doe je al gek genoeg uh, principe. Ja. Dat, dat kan wel kunnen. Ja. Nou, ik ga het uitzoeken. Uh, dankjewel, leuke vraag. Uh, <lacht> en ik ga uh, gelijk door naar uh, Mexico. Daar zit uh, Jan Albert Ootsen. Goedenavond. Goedenacht. Hallo? Jan Albert? Mexico? Mexico? Hallo, hier Hilversum? Volgens mij... Uh... Ja, ik hoor wat. Ja, oké, okay. hoi. Goedenavond. Ik hoor, je hoor je de mee? Mexicaanse middag, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. Nou, een beetje einde van de middag nu. Oké, okay. Jan Albert Hootsen. Wat zie je nu voor je? Uh, in, welk, in welk opzicht? Nou, gewoon uh, in het uh, meest letterlijke opzicht dat je kan verzinnen. Als nou, je gewoon kijkt, moment... wat zie je? <lacht> wat ik op dit moment uh, zie als ik naar buiten kijk... is heel veel vuurwerk en heel veel kreten. Want het is 15 september vandaag. Dat is de, de, de dag van de onafhankelijkheid. Oh, dus je bent even uh, weggetrokken van het feest om bij mij te woord te staan? Ja, nou, niet echt hoor. Ik doe er niet echt mee. Omdat het uh, vooral hier in Mexico stad een ontzettende chaos is. En eigenlijk meer gedoe is dan... Uh, dan echt leuk, maar uh, vanuit mijn, uh, de kamer van mijn kantoor zie ik voldoende gebeuren buiten. Het is dus niet dat je al uh, acht tequila's op hebt? Nee hoor, dat nog niet. Hey, de Mexicaanse verjaardag, hoe wordt die gevierd? Nou, In eerste instantie lijkt het wel een beetje op de Nederlandse verjaardagen. Uh, bijvoorbeeld bij mij was het dit jaar zo dat uh, ik wakker werd gemaakt met een taart en er kwam mijn schoonfamilie en uh, een aantal vrienden stonden om me heen en dan zingen ze de Mañanitas. Dat maar wacht even, je hebt dan in één keer je schoonfamilie in je slaapkamer staan, terwijl jij in je onderbroek in bed ligt. Ja hoor, dat is, uh, dat is vrij normaal hier. <laughs> oh, oh, dat is, lijkt me wel heel intiem. Ja, ik het zo even voor me, mijn schoonfamilie zo om me heen, terwijl ik yeah. wakker aan het worden ben. <laughs> ja, dat heeft, uh, dat, dat heeft mijn vriendin dan zo voor me geregeld en die belt ze dan en dan moeten ze even langskomen. Ja. En dan moeten ze een paard meebrengen met kaarsen erop en dan komen ze de kamer binnenlopen. Ja, die, en je en weet het natuurlijk er, ook van tevoren, dus dan trek je wel je mooiste pyjama aan. Ja, dat wel, ja. <laughs> ja. En dan? Uh, ze zingen dan een, uh, een liedje, dat heet de Mañanitas, dat is het ochtendliedje. En uh, dat is eigenlijk een, uh, een verjaardagsliedje waarmee ze hier wakker zingen. Kan ik een heel klein stukje horen? Uh, Esas son las mañanitas que canto el rey, David. Het klinkt wel goed. Het klinkt beter van <laughs> ja. de is een jaren wat iedereen dan vals door elkaar zingt. Dit heeft wel iets meer, uh, het swingt iets meer. Ja, het is, het is ook echt typisch Mexicaans, dus uh, Dat is er natuurlijk heel leuk aan. En, uh, en ja, voor de rest zijn de verjaardag in het algemeen min of meer hetzelfde in die zin, in die zin dat je gewoon uh, familie over de vloer krijgt en vrienden. Mm -hmm. Alleen ja, Mexicanen die vieren het allemaal heel erg uitbundig. Dus die feesten die thuis worden gevierd bij jou, dat is, uh, daar wordt een grote tafel neergezet met allemaal eten. Uh, heel veel tacos natuurlijk. Yeah. Uh, heel veel dranken bij, uh, muziek en dan... Uh, uh, wat, uh, uh, wat je net hoorde over dat er dan ongemakkelijk gesprekken zijn... die heb je hier niet, hoor. want iedereen is er wel voor dat het gewoon uh, een groot feest wordt. En gaan de mensen dan ook dansen? Ja hoor, dat moet, dat moet. Dat is in Mexico uh, uh, eigenlijk uh, een van de belangrijkste onderdelen van het feestjes. <laughs> en en, en, en wat, wat wordt er gedronken? Uh, meestal gewoon bier, frisdrank, uh, tequila. Het zijn geen wijndrinkers, Mexicanen, dus oh. dat, uh, dat heb je hier niet. Maar er wordt heel veel tequila gedronken en mezcal. Dus dat zijn de, de lokale liqueurtjes. Oh. En, uh, en heel veel bier. En uh, krijg je ook cadeautjes? Ja, al is het normaal gesproken wel zo in Mexico... dat die cadeautjes niet zo heel erg uitbundig en groot zijn zoals in Nederland. Bijvoorbeeld, uh, ik ben wel eens op verjaardag genomen... dat ik denk van de alle machtig van hoeveel geld wordt er wel niet aan die cadeautjes uitgegeven. En dat is hier meestal niet zo. Oh, ja, maar, in, maar in Nederland is het toch ook niet zo heel, heel groot? Een boekje of zo? of, of een flesje? Ja, natuurlijk. Nee, kan ook een beetje aan mijn vriendenkring liggen misschien, maar uh, het is in ieder geval zo dat het hier vooral het feest is dat centraal staat. Ja, en, en is dat bij volwassenen anders dan bij kinderen? Ja, want bij kinderen heb je bijvoorbeeld ook nog de piñata, dat ken je waarschijnlijk wel. Nee, dat heb ik echt nog nooit uh, gehoord. De, de, de piñata, dat is een, uh, uh, ja, een soort beest of een dier of een dignifiguur of wat dan ook dat kinderen leuk vinden. Gemaakt van papier-maché. En dat wordt gevuld met snoepgoed en dergelijke. En dan opgehangen uh, aan een touwtje. En dan mogen de kinderen, die worden vervolgens geblindeld. Dan moeten ze één voor één met een houten stok moeten ze op die piñata gaan slaan. Net zolang dat, dat die breekt. En op het moment dat die breekt, dan uh, valt wel snoep snoepgoed op de grond. En dan moeten de kinderen allemaal gaan grabbelen. En een piñata, dat kan dan elk, elk dier zijn? Dat is gewoon het favoriete dier van het kind dat het in papier wordt nagemaakt? Ja, normaal gesproken is het iets wat, uh, wat het kind leuk vindt. Dus bijvoorbeeld een neefje van mijn vriendin. Die is een enorme fan van Spider-Man. Dus dan hebben we een, uh, een Spider-Man-figuur uh, van papier -marché. En hoe was je laatste verjaardag? Die was eigenlijk vrij rustig, want uh, ik ging de dag daarna op reis, want ik moest op reportage gaan. Dus mm. uh, het bleef eigenlijk beperkt tot uh, een stuk of vijf mensen die langskwamen en een stukje taart en uh, een beetje koffie drinken en dat was het. Dus je had eigenlijk een beetje een Nederlandse verjaardag in Mexico? Ja, en uh, het werd ook heel erg saai gevonden. En <laughs> daar kreeg je echt verwijten uh, over? Nou, men, men wist het ook wel hoor. Ik bedoel, mijn, mijn schoonfamilie weet ook wel dat ik Nederlander ben en ook dat ik, uh, dat ik de dag daarna weg moest. Maar ze hadden wel zoiets van, nou volgend jaar mag het wel wat uitbundigen, desnoods doen we het op een andere dag. Hey, en uh, ik stel me voor zo'n hele grote tafel met uh, allemaal hapjes erop, maar moet je die dan zelf koken? Of hoe, hoe gaat dat? Nou, het is normaal gesproken uh, een activiteit die je samen met je familie en, en of je vrienden doet. We hebben bijvoorbeeld één iemand die neemt dan uh, uh, tacos mee, iemand anders die neemt drank mee en dergelijke... En, Meestal zijn het ooms en tantes en neven en nichten die allemaal meehelpen en het allemaal helpen opzetten. Oh ja, Amerikaanse stijl heet dat toch, geloof ik? Ja, een beetje wel. Ja, het is natuurlijk heel erg Mexicaans. Uh, vooral wat betreft het eten dat erbij komt. Uh, en binnen mijn schoolfamilie is het heel uh, gebruikelijk om bijvoorbeeld een barbecue neer te zetten... en dan uh, inderdaad een beetje ons een Amerikaans te gaan barbecuen. Maar het is wel iets wat, uh, waar iedereen normaal gesproken aan meehelpt. Ja, wat, wat heb je liever, een Nederlandse verjaardag of een Mexicaanse? Met afstand een Mexicaanse verjaardag. Ja, dus als je ooit weer naar Nederland komt, dan zie je er wel een beetje tegenop. Ja, je kan natuurlijk wel in Nederland je verjaardag op een Mexicaanse manier gaan vieren. Ja, anders ik heb altijd een beetje het idee dat, uh, dat verjaardagen in Nederland aan bepaalde regels zijn gebonden... En die heb je hier natuurlijk ook wel, maar je merkt dat, dat Mexicanen gewoon veel minder moeite hebben met het naar hun zin hebben op een feestje. Ja. Dus die, die doen ook veel meer hun best om, uh, om het allemaal lekker uitbundig en vrolijk te houden. Z zou je de Nederlanders één tip kunnen geven waardoor de verjaardag leuker wo kunnen worden? Ja, als je niet iets hebt om over te praten, zet gewoon muziek aan en, en ga gewoon dansen of iets dergelijks. Ook al ben je ja. Nederlander en is dat niet helemaal gebruikelijk, maar dat is de beste manier om de sfeer er een beetje in te krijgen. Dat doen ze gewoon. Ja, ik ja, dacht, misschien komt het ook een heel klein beetje omdat Nederlanders, die hebben zoiets, doe maar, niet, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. En die, die zetten zichzelf ook niet heel makkelijk in het middelpunt, dat, dat het daaraan een beetje ligt. Ja, misschien wel. Maar anderzijds is het in Mexico ook zo dat de, uh, de jarige jok is niet per definitie iemand die helemaal in, midde, in het middelpunt van de belangstelling staat. Het is, uh, als het feest eenmaal aan de gang gaat, gewoon een deelnemer aan het feest. Ja, ja, ja. Dus uh, het zou kunnen dat het inderdaad een beetje die, die, die ingetogen natuur is die de Nederlanders hebben. Ik, ik, ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Nee. Het is wel zo dat hier in Mexico is het zo dat je moet verplicht, je moet lol hebben. Het is een feest, dat moet. Dat is de enige regel die geldt eigenlijk. Je moet plezier hebben. Nou, dat vind ik een, ja. uh, een mooi uh, punt om dit gesprek af te sluiten. En wanneer ben je jarig? 13 juli. Nou, alvast gefeliciteerd. <laughs> dat duurt nog ja, wel even. dankjewel. Dankjewel. Goeie avond. Goeie avond. En dan gaan wij van Mexico uh, helemaal weer terug naar Europa, half Europa, op de grens van Azië. Uh, we gaan naar Turkije en uh, daar zit uh, Birgit Ingenhoes. Goedemiddag. Goedemiddag. ja, het is laat zeg. Ja, hoe, hoe laat is het bij jou? Uh, bijna kwart voor drie. Bijna kwart voor drie. Nou, ik vind het uh, geweldig dat je nog uh, opgebleven bent voor mij. Ja, ik ook eigenlijk. Of <laughs> had je iets anders te doen? Ik weet niet of ik het zal volhouden. <laughs> Nou, het is toch heel leuk om naar het programma te luisteren? Ja, als je het kan ontvangen. Ja, maar dat kan via internet. Ja, ook, uh, of hebben, dat zou kunnen. Dat hebben ze in Turkije ook wel, toch? Internet. Af en toe. Ja, we, je zijn... Weet hoe je het <laughs> ja we zijn er nog tot drie uur. En uh, we vliegen oh. de hele tijd over de wereld heen en behandelen we allemaal thema's. En nu hebben we het over de verjaardag. Ja. En uh, ja, hoe, hoe wordt het in Turkije gevierd? Uh, meestal niet. Oh, dus is echt nog erger dan de Nederlanders. Ja. Uh, Je ja, hebt hele volkstammen die zeggen van, oh, was ik snel vandaag jarig of was ik dan nou morgen? Of en dan, uh, oh ja, mijn zoon is jarig. Even tellen hoe oud hij wordt. <laughs> dat, soort maar dat is gewoon ik echt. Ik ken iemand. Ja, verschrikkelijk. Er is echt helemaal geen ik ken ding iemand daar. Iemand die al 30 jaar geen cadeautje heeft gekregen. Ah. Uh... Ja. Maar de nieuwe generatie die heeft een beetje Amerikaans voor dat overgenomen. En die gaan het wel vieren. En ze zien ook op Facebook dat er iemand jarig is dan. Ja. Maar dan wordt het meestal wel gevierd. Uh, Echt buikdansen en flessen raakje op tafel. En dan oh, wordt het dat klinkt ook goed. Gevierd. Ja, maar dat is meer uitzondering dan regel. Want de eerste vijf jaar heb ik helemaal nooit dat mijn verjaardag hier gekregen. Maar is, heb, is er dan wel een, een dag in het jaar dat je belangrijk bent? In plaats van uh, je verjaardag? Ja, er is een dag. Nou, de, de trouwdag, daar gaat alles voor. Hè? Daar rijkt alles voor. Daar worden, Die... mensen steken zichzelf diep in de schulden om te trouwen. Ja. Maar verjaardagen, dat begint nu langzaam een beetje te komen. Maar ik heb echt bijvoorbeeld, ik heb een, een relatie sinds 7, 8 jaar. Nou, de eerste 5 jaar kreeg ik niks. En daarna mag net erom. Dus vijf dagen te vroeg. Gaan we lekker koken? Ja, en toen, toen heb ik hem gezegd dat je vooral er niks met een stekker moest kopen. <lacht> Daar worden we niet blij van. Maar, en toen, toen begon hij uiteindelijk te leren. Maar, dat, maar, maar, maar hoe vond je dat dan de eerste keer? Dat je, dat je denkt, oh, ik ben jarig, nu gaat er van alles gebeuren... en, en er gebeurt ja, de hele dag maar niks. Nou, hij vergat me. En hij kwam dan om drie of maar een keer binnenlopen. Hij was met zijn vrienden op stap geweest. Uh, ja, dat is 2005 denk ik ongeveer dat het is geweest. En uh, ik zat daar echt gewoon uh, happy birthday to me, hè. <lacht> <was echt> <lacht> vind jij het wel heel leuk om je verjaardag te vieren, normaal gesproken? Uh, nou, nee, ik heb een beetje verjaardagstrauma's opgelopen toen ik 18 was. Oh. Dus toen er niemand op mijn feestje kwam en ik zat met mijn hapjes klaar. Ah, oh, nee. Maar, uh, <lacht> oh, ik dat is ik altijd zo zielig. <lacht> ik was echt heel zielig, ja. Oh, had maar... ik ik was meteen gekomen. <lacht> Ja, ik, het is wel goed gekomen en naar de hand heb ik natuurlijk een paar hele goede feesten meegemaakt. Maar meestal, uh, uh, ja, ik kom gewoon met een paar goede vrienden de kroeg in en dan gewoon heel erg nou, een paar drampjes doen. En, uh, ja. Dat is de, mijn manier van uh, feestvieren. Maar, maar zoals ik al zei, sommige mensen zie je echt hier met de flessen raakje je op tafel en dan gaan ze eerst vissen te eten. En dan komt de taart nog eens en dan komt van alles en dan staan ze allemaal te buiten dansen. en dan, Dat is echt niet normaal. Maar nou, je zegt mensen, het alsof het heel vervelend is, maar dat is toch geweldig? Dat is geweldig. Ja. Maar de meeste mensen, zoals vorige week, stond hier uh, een dame bij mij in huis te poetsen. Ik ben een beetje lui. En uh, die, uh, die, uh, die zei van, uh, ja, ik, ik moet vandaag eerder weg. Ik zeg, hoezo? Ja, ik moet nog wat dingen doen. En uh, ja, mijn zoon is jarig. Ik zeg, ja, hoe oud wordt hij? Proficiat, dus ze zegt, even tellen. Hij is van 94. <laughs> dus die wordt 90, nee, 18. Ik zei, dan ga je, die, je gaat nu een cadeau kopen. <laughs> en dan vroeg ik ook nog van... Heb je hem al gefeliciteerd misschien? Uh, nee. Oh, jeetje. Maar, maar vier jij je, je, je, je verjaardag daar nu wel? Ja, inmiddels wel. Ja, en, inmiddels wel. Inmiddels wel uh, leuk. gaan we leuk uit eten. En, ja. maar, maar, maar uit eten? Of maar, nodig je ook mensen thuis uit? Go, gewoon go, nee. kennis uit Turkije? Dat niet? Nee, nee. Maar waarom ja, nou, doe je dat, dat dan nooit, niet met die ja. buikdansers in Irakie? Dat... Ja, dat uh, gaat zeker komen. Wanneer ben, ben je jarig? 10 december, dus ik moet nog even wachten. Oh ja, ja maar dat, uh, het is wel nog deze ja. winter, zeg maar. Ja, ja. ja. En, en ga, kan je zelf buikdansen of dat niet? Ja, dat heb ik wel geleerd op al die miljoen bruiloften die ik heb moeten bijwonen. Oh, nou, dan kan je zelf lekker buikdansen op je eigen verjaardag. Dat is toch geweldig? Ja, maar dat gebeurt pas na een fles raakje, hoor. <laughs> Zou dat ook iets zijn voor de Nederlandse verjaardagen? Dat je dan zeg maar, met, je, met de kaasjes en de worst om de tafel zit... en dat de tante ineens gaat buikdansen? Nee. nee. nee. Ik denk dat er dan iemand wel het schaamrood op de kaart... Hé, ga nou zitten, dat moet je niet doen. Ja, doe maar, maar hier is dat helemaal niet. Hier kan echt, echt alles schudden wat ze hebben en zo. Dat kan allemaal. Wees nou, al op Ik zou zeggen, lekker schudden in december... Ja, dat is me voor een goede voorneming. Alvast gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. En we gaan snel uh, van Turkije naar... We blijven in Europa, Rusland. Daar zit uh, Olaf Koens, als het goed is. Olaf, zit je daar? Ik, uh, ik lig, om eerlijk te zeggen, want je belt me wakker... maar ik, ik, ik sta voor de gelegenheid op. Oh, nou, dat vind ik heel uh, erg aardig. Ja, uh, ik zeg, je zit in Rusland. Dat is natuurlijk een enorm land. Waar zit je ja. in Rusland? Ik zit in Moskou, dat mag oh, je ben ik nooit dus van gehoord. Uh, Een beetje tot Europa rekenen. <laughs> ja, ja. Uh, nou, we hoorden net uh, uh, uit Turkije dat er helemaal geen verjaardagen gevierd worden. In Mexico is het heel erg uitbundig. Met uh, grote tafels, met eten. En iedereen is aan het dansen. Hoe zit het in Rusland? Een beetje ertussenin. Steeds oh. uh, nog vis. Verjaardagen, ja, nee, verjaardagen zijn niet heel belangrijk. Uh, uh, ik, ik, ik heb genoeg vrienden in Nederland die, die soms een verjaardag overslaan... of die een beetje genoegen nemen met, met een heel klein bescheiden dingetje. Ja, dat klopt. Ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, uh, ik was een gegeven moment een keer, jaar toen ik nog in Nederland woonde... het enige felicitatiebericht wat ik kreeg... was uit... Een waar ik me op mijn achttiende ooit heb ingeschreven. Weet je nog het laatst nog één keer zeggen? Je viel heel even weg. Ja, sorry. Uh, ik, ik kan me nog herinneren dat toen ik nog in Nederland woonde, uh, uh, hè, ja, mensen vergeten je verjaardag gerust. En uh, ik, ik heb één keer uh, op één verjaardag slechts één kaartje gekregen op de benen van een uitzendbureau waar ik me. <laughs> Jaren eerder had ingeschreven. Ja, maar dat heb ik, ja, heb ik ook heel vaak. Dat je dan, van dat soort dingen, of, of van bedrijven waar je ooit eens voor gedaan hebt, dat je daar alleen maar kaartjes van krijgt. Ja, dat is eigenlijk heel treurig. Ja. In Rusland is het totaal andersom. Uh, in Rusland vieren al je vrienden jouw verjaardag, of je dat nou wil of niet. En uh, uh, dat gaat best wel uitbundig. Het uh, is uh, eigenlijk vooral opvallend voor, uh, voor meisjes, voor vrouwen. Als een vrouw jarig is, wordt ze uh, absoluut in de watten gelegd. Um, en uh, ja, daar, daar horen feestjes bij. Even de bijzondere dingen is dat je een verjaardag nooit in Rusland van tevoren mag vieren. Je mag niet, als dus iemand zeg maar woensdagjarig is, mag je niet op dinsdag gaan feliciteren. Dat mag echt pas op woensdag of daarna. Oh, dus alvast gefeliciteerd, dat mag niet. En je zei, een, een, een vrouw in de watten leggen. Hoe, hoe leg je een vrouw in Rusland in de watten? Althans, uh, om te weten. De bloemen weten? te geven. De bloemen te de bloemen geven. Zijn het, uh, Bloemen zijn het, het, het absolute, uh, uh, ja, de absolute sleutel tot het geluk van een Russische vrouw, uh, <laughs> uh, geloof ik. Uh, en ik ben op verjaardagen geweest, waar dus, nou ja, die uh, uitbundige Vjarenfeesten, waar nou, ik wel, 80 mensen komen of zo. Dat betekent dat er ook 80 bosse bloemen zijn. Maar en wat voor bloemen moeten dat dan zijn, of maakt dat niet uit? Dat maakt niet uit, als het maar uh, mooi en duur en vooral groot is. Ja, duur natuurlijk, ja. Maar dat duur, duur, duur is de bedoeling. En, en ja als je dus op zo'n verjaardagsfeestje komt. waar uh, nogmaals iets van 80 gasten zijn. ja, uh, uh, uh, ik heb thuis geen 80 fasen. Uh, dus die bloemen worden over het algemeen gewoon allemaal in de badkuip geflikken. <laughs> je moet met bloemen aankomen. Anders, uh, nee, anders, anders gaat het niet door. Maar ook al ben je 20, want het klinkt best wel truttig bloemen. Ook al ben je een jaar of twintig als vrouw, dan, dan heb je toch Absoluut. het liefst bloemen. Want dat klinkt bloemen. best wel truttig. in. Ja, ja, ja wij vinden dat truttig. Wij geven eigenlijk nooit bloemen. Daar moet je echt iets voor Ja, Ja, oude tante uh... geef, je, geef je een bos bloemen. Die, die hou je dan nog ergens bij het tankstation en dan, uh, dan heb je ook iets. Ja, precies. precies. Nee, hier is het anders. Hier zijn bloemen echt... Uh, ja, in, in een beetje relatie moet je, om je, om je vrouw of je vriendin uh, uh, gunstig uh, te stemmen, moet je toch één keer in de nou, twee weken wel met de Bosch bloemen aankomen. Bloemen zijn heel belangrijk. Ja, verjaardag... Als je dat in Nederland doet, dan je ze gelijk, heb je iets goed te maken? Of heb je iets uitgespookt? Ja, precies. Ja. Of, of, of vertel eens wat er echt aan de hand is. Ja. <laughs> hey, en na die bloemen, uh, als je die eenmaal gegeven hebt, wat gebeurt er dan? Ja, dan, is er, dan zijn er gewoon verjaardagsfeestjes zoals die overal zijn. Er uh, dus ja, niks bijzonders aan. Wat wel opvallend is, is dat cadeaus in Rusland zijn, zijn allemaal wat uitbundiger dan bij ons. Uh, dat geldt uh, ook voor verjaardagen. Ik bedoel, uh, uh, toen ik uh, als klein kind, uh, ik, ik kan me niet herinneren dat ik, dat ik hele uitbundige dingen van mijn ouders heb gehad toen ik, toen ik acht of negen of tien werd of zo. Hè? Weet ik veel? Nieuwe spijkerbroek of iets Ja, van puzzel. Of een puzzel, precies. In uh, uh, in Rusland uh, krijgen die kinderen allemaal gewoon uh, uh, iPads en ja, ver ver ver verjaardag is echt hele belangrijke dingen. Maar zijn die kind kinderen dan niet echt stront verwend? Nee, ja, nou, een iPad dan ben je wel stronverwend. Ja, als je achter een iPad gebouw krijgt voor een verjaardag. Uh, uh, maar um, uh, ja, ik kan bijvoorbeeld een verjaardag mij van N me herinneren die, uh, uh, ja, die, die, die, die, die een netto krijgt van een vriend van haar ja En dat, dat stond ik ook wel even van te kijken, acht jaar kan het niet nodig en uh, volgens mij had je een oude laptop, hop hier heb je een nieuwe laptop. Ze zijn allemaal wat ruimhartiger, wat, wat uitbundiger, met bloemen en ook met cadeaus. Welk cadeau heb jij voor het laatst gekregen? Jezus, een fiets. Niet? Echt? Ja. Dat vind ik ja. ook een heel groot cadeau. Van wie? Dat is ook een heel groot cadeau, ja. Ja, een heel groot fiets. Uh, nee, ja, nog iets, nogmaals. Dezelfde van, van wie kreeg je dat dan? dan? Het valt vriendin, altijd best. Oké, dat vind ik best wel... Ja, serieus, vind best wel een groot cadeau. Hey, maar, dat is een uh, heel groot cadeau. Wat en ik weet uit is Rusland is dat, dat Russen... die vieren wel alles heel intens. Toch? Ja, precies. Als ze... Als, als, als, uh, uh, ja, Russische emoties zijn, zijn, zijn tien keer uh, scherper en uitbundiger dan, dan, dan die van ons. Als ze terug zijn, dan, dan zijn ze heel erg depressief. Wanneer ja. ze uh, kwaad zijn, dan slaan ze de boel kort en klein. Ja, en als ze iets vieren, dan nou, reken maar dat het uh, flink uh, uit de hand loopt. Nou, ik had twee Russische vriendinnen van de studie. En als je daar een feestje had, dan wist je een paar dingen zeker. Dat er gehuild werd en dat er dingen ja. kapot gegooid uh, zouden worden. En dat er uh, nou ja, uh, gezoomd werd, zeg maar. En alles ja. met evenveel passie. Ja, zo is het, zo is het hele land. Hey, en geef jij ook uh, dure cadeaus als vrienden van jou uh, jarig zijn? Um, de, de poen, nee. Ja, soms. Uh, hangt ik er vanaf. Een aantal vrienden, uh, misschien iets uitbundiger inderdaad, dan dat ik dat bij Nederlandse vrienden zou doen. Wat ik wel doe, is bijvoorbeeld als ik ergens naartoe ga op vakantie of zo, dan kom ik terug met een enorme zak vol Prullaria cadeaus. Um, um, want dat moet ook. Hè? Als je dan ergens geweest bent en je ziet van die manier, dan moet je allemaal cadeautjes geven. Uh, en en uh, ja, dat doe ik wel. Het, het zou in Nederland nooit in me opkomen om uh, van die koelkastenmagneetjes te kopen vanuit <laughs> de hele wereld. Uh, maar uh, sinds ik in Rusland woon, geef ik die dingen bij de vleet weg. Ja. Nou, uh, dank Wat is nou, uh, nou leuker? Een Nederlandse verjaardag van Russische. Ja. Ik denk dat de rest van je verjaardag leuker is. Uh, uh, al was het maar omdat je uh, toch een aantal keer in je leven, uh, of tenminste één keer in je leven, een uh, badkaart vol met bloemen gezien moet hebben. Mm -hmm. the We zitten tegen het nieuws aan. We gaan uh, zometeen in het tweede uur gaan we weer twee prachtig mooie wereldreizen maken. We gaan kijken hoe het in het buitenland zit wat betreft verkeersregels. Of het verkeer in het algemeen. We gaan uh, onder andere naar Thailand. En dat vind ik zelf een geweldig onderwerp. We gaan het hebben over supermarkten in het buitenland. In Frankrijk heb je natuurlijk die enorm grote supermarkten... waar je een hele grote non-food afdeling hebt... waar je cd's kan kopen, stereotorens, alles wat je maar kan verzinnen. Maar in uh, bijvoorbeeld Thailand heb je weer hele kleine supermarktjes. Nou, we gaan het daarover hebben. Uh, in het eerste uur hebben we natuurlijk ook al een hoop geleerd. We hebben geleerd dat je je verjaardag het beste in Mexico kan vieren. En uh, dat je, als je dat is een goede tip voor uh, misschien toeristen... als je naar Thailand gaat, dat je niks negatiefs over het koningshuis mag zeggen daar want grote straffen de wereld van Philemon de. En. En.